Burgemeester Jansen van Zeist zei op een persconferentie dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan. De plek waar de jongens zijn gevonden ligt op zo'n 10 kilometer van de plek waar hun vader zelfmoord pleegde. Vermoedelijk heeft hij de jongens een paar uur daarvoor om het leven gebracht. In Irak zijn zeker tien agenten om het leven gekomen bij twee aanslagen op politieposten. De aanslagen waren in de steden Rawa en Haditha, die ten noordwesten van Baghdad liggen. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is niet opgeëist... maar waarschijnlijk zitten Soenitische militanten erachter. In deze regio zijn de laatste tijds meer aanslagen gepleegd door Soenieten... die de regering van de Sjiitische premier Maliki omver willen werpen. In de Ghanese hoofdstad Accra zijn vier mensen om het leven gekomen... bij een stormloop op een kerk... Duizenden mensen waren naar de evangelische kerk gekomen omdat er gewijd water zou worden uitgedeeld. Zeker vijftien mensen raakten gewond. Het incident gebeurde in de kerk van een pastoor die omstreden is in West-Afrika. Onder meer vanwege zijn wekelijkse televisieuitzendingen waarin hij live allerlei wonderen zou verrichten en duivels zou uitdrijven. Het gewijde water wordt door veel Genezen gezien als een geneesmiddel voor allerlei kwalen. Het weer, plaatselijk valt de regen of motregen en de temperatuur ligt rond een graad of negen. Overdag is het bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen... het meest in het zuidoosten. Het wordt 14 graden in het zuiden tot 19 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, vannacht niet met Adeline van Lier die uh, geveld is door een griepje, van wie ik uh, hoop dat ze de volgende week weer zit. Uh, maar met mij, Jan Emaus, een hoorspel op herhaling. Uh, twee weken geleden was de maker van het uh, navolgende hoorspel te gast in dit programma, Peter Tenuil. Hij is de man van de zogeheten geïnstrumenteerde werkelijkheid. Orzon Wels zei het al, het allergrootste filmdoek is de binnenkant van je schedel. In 1990 maakte Peter Tenuil voor de KRO de bijzondere vierdelige serie Socrates door Plato... Als het goed is, heeft u hier en bij vpro's woord.nl kunnen luisteren... naar de eerste drie delen. De wijzigeer Plato tekende de dialogen op van zijn leermeester Socrates. en Peter Tenuil liet die dialogen nu spreken door heren... die begin jaren negentig in Nederland vergelijkbare posities... in onze samenleving vervulden. Als sprekers in het oude Griekenland uh, vier tot vijf eeuwen voor Christus... Uh, en waar kwam die mee uit? Bij schrijvers, politici en columnisten vannacht. Dan uh, hoort u onder meer de oud-VVD-politicus Theo Joekes, vakbondsman Jaap van der Scheur, journalist Martin van Aambrongen, GBE Hulterman, de vader van de regisseur Piet ten En uh, allemaal al een tijdje uh, in gesprek met Socrates zelf. Verder uh, Jan Lemverink en Yvonnee. En Socrates is wederom Nick Brink. en heren, goedenavond. Dit is de tijd waarop ons praatprogramma Socrates zou moeten beginnen. Een programma waarin Socrates samen met bekende en minder bekende Atheners... op zoek gaat naar kennis omtrent die zaken die belangrijk zijn in het leven. Maar u weet het. Socrates' gesprekken zijn verboden. En niet alleen dat. Socrates zelf heeft vorige week juist om die gesprekken de zwaarste straf opgelegd gekregen die wij hier kennen, de doodstraf. Vanavond, voor middernacht moet die straf ten uitvoer worden gebracht. Socrates zal binnen een uur de beker met dolle kervel te drinken krijgen. Wij besteden daar in dit uur, in zijn zijn tijd, natuurlijk aandacht aan. Het is Socrates zelf geweest die er bij ons op aangedrongen heeft... deze laatste ogenblikken van zijn leven rechtstreeks uit te zenden. Ze te laten horen aan de Atheense burgers... van wie een meerderheid zijn dood wenste. Twee van onze verslaggevers, Simias en Sebes... zijn bij Socrates in zijn cel met een microfoon en een zender. We hebben nog geen verbinding, maar zodra we dat hebben... schakelen we over. Iedere dag sinds het proces zijn er vrienden van Socrates bij hem geweest. En al die vrienden vertellen na hun bezoek... dat ze meer onder de indruk van de situatie zijn dan Socrates zelf. Socrates praat met zijn vrienden zoals altijd. Hij vertoont geen enkele angst en lijkt, zoals hij dat trouwens... tijdens het proces vorige week ook al zei... welgemoed zijn einde tegemoet te zien. Enkele vrienden hebben ook in deze dagen opname gemaakt... en misschien zien we kans daarvan in dit uur... dat wij hebben nog iets te laten horen. We hebben nog steeds geen verbinding met de gevangenis. We laten u daarom nu eerst een compilatie horen... van fragmenten uit de laatste gesprekken... die Socrates in het openbaar heeft gevoerd. Gesprekken waarop de aanklacht tegen Socrates werd gebaseerd. De aanklacht die inhield dat Socrates de jeugd van de stad zou bederven door de goden te ontkennen... en aan te zetten tot vreemde religieuze praktijken. Wie heeft jullie gemaakt tot de hoogstaande persoonlijkheden die jullie zijn. Oh, dat is nou precies waar ik al bang voor was. We gaan het natuurlijk niet over de jeugd hebben, maar over onszelf. Socrates rust nooit voor zijn gespreksgenoten zich verantwoord hebben... over de manier waarop ze leven en hebben geleefd... zodat Socrates daar zijn kritische licht over kan laten schijnen. En ik ken hem, hoor. Ik weet wat me te wachten staat. En ik aanvaard het zelf. Ik heb er wel aardigheid in... Het kan geen kwaad jezelf te onderzoeken, want karaktervorming... dat is niet alleen iets voor jonge mensen. Of denk jij daar ook weer anders over, lachers? Welk object is wijsheid nou de kennis? Ja, maar daar heb je het weer, Socrates, daar heb ik toch wel enige bezwaren tegen. Jij probeert mij hier persoonlijk te examineren. En het onderwerp van de discussie ga je in feite uit de weg. Ja, volstrekt nou, ja, niet, volstrekt dat niet. Nou ik, probeer heel, nee, nee, nee, nee, ik probeer helemaal niet persoonlijk te examineren. kritisch. als ik onderzoek jouw stelling... om dezelfde reden waarom ik ook mijn eigen beweringen onderzoek... Kijk, ik ben bang te weten dat ik iets weet... terwijl ik het in de werkelijkheid helemaal niet weet. En het is toch niet alleen voor jou en mij van belang... dat er duidelijkheid bestaat over, uh, over de manier... Ja. waarop elk deel van de ja, werkelijkheid goed, ja. zich gedraagt. Dat is deze van de filosofie. Precies. Wie, hm. wie ondervraagt, hm. dat is niet van belang. Het gaat om een stelling en het gaat om die stelling te toetsen. Maar goed, laten we dan niet over reden twisten, gaan verder. Oké. Okay. Ik vroeg me dus nu af van welk... Op ik je ontmoeten had ik al gehoord dat je niets anders doet... ...dan vanuit je eigen onzekerheid andere mensen onzeker maken. En inderdaad, je maakt me helemaal in de war. Je hypnotiseert me. Weet je wat, je lijkt, je, je, je lijkt op een sidderrog. Niet alleen uiterlijk, maar in alle opzichten en zeker. Een sidderrog verlamt ook iedereen die in zijn buurt komt. Ik heb zo vaak over de deugd zitten oreren en staan oreren... ...in volle overtuiging van mijn gelijk en ik praat... Wat is het? Tien minuten met jou en ik weet niets meer. Ik kan je wel zeggen dat ik dat beangstigend vind, Zocatis. Het, het is maar goed dat je nooit op reis gaat, want in iedere andere stad dan Athene... ...zou je onherroepelijk worden veroordeeld wegens een stovenarij. Dat, dat wil ik wel even doen. Uh, de <coughs> moet erop rekenen dat de straf toch niet gering zal zijn. Als er een sidderog anderen verlamd door zelf verlamd te zijn... ...dan is het mij uitstekend, Meno. Maar ik weet het zelf ook niet. En nu jij ook niet meer weet wat deugd is, ja, zullen we het toch samen moeten onderzoeken? Goed dan. Hè? Het probleem is te weten wat je onderzoekt. Je moet het object van je onderzoek kunnen onderscheiden. En dat kunnen we nou juist niet. Dat komt bekend voor. Wat een mens kent, zal hij niet onderzoeken. En wat hij wil onderzoeken, kent hij niet. Nou, daar is toch niks tegen? Internet. Ach, dat is toch onzin? Dat is toch sofistenpraat? Alleen, alleen wetenschappers kunnen zoiets bedenken. Dichters en zieners, Meno. Goddelijk geïnspireerde mensen. Die hebben mij daar hele andere dingen over verteld. Goddelijk geïnspireerde mensen. Ja. Zo ik ben benieuwd. Nou. ...daar is in principe geen spel tussen te krijgen. Maar ons onderzoek over de wijsheid... is ons weer absoluut geen stap verder. Wat iedereen het mooist vindt, lijkt ons nutloos. Maar dat kan toch niet kloppen? Hiermee is toch absoluut bewezen... ...dat die hele socratische redeneertrant voor jou niet deugt. Dit soort redeneertrant blijft ons enkel alleen maar in het filosofisch moeras. wel een blad. Ja, ja, ja, ja, ja kritisch, De waarheid waar. waar. lacht ons uit, kritisch. De waarheid De waarheid. Niet alleen de waarheid. Nee, ja, dat is, dat, is, dat is... Voor ons is dat niet erg, maar hier... ...de armen niet. Nee, Socrates. Iedere welopgevoede Atena zal menom meer over deugd kunnen bijbrengen dan een sofist. Haha, wel opgevoed. Die welopgevoede Atheners, zijn die dat vanzelf geworden? Nee, natuurlijk niet. Die zijn wel opgevoed door hun voorgangers, door hun ouders, die ook wel opgevoed waren. Nou, er lopen genoeg verdienstelijke mensen rond hier zijn dat ook allemaal leermeesters in deugd? Uh, voorbeeld, Themistocles. Was dat een goed mens? Nou, dat kan je wel zeggen. Absoluut, ja. Had hij het zijn zoon misgund als die ook een goed mens was geworden? Kijk, en toch is die jongen niet verder gekomen dan een nummer op een galopperend paard... waar die ontzettend goed in geweest schijnt te zijn. Maar een zegenrijk bevelhebber hebben van de vloot, zoals zijn vader dat was. Is hij dat geworden? Nee, nee, zeker niet. Nou, de is het domweer niet ingeslaagd om er meer dan een goede ruiter van te maken. Uh... Aristides dan, de stratege van Marathon. Of Pericles, of Thucydides. Kijk, die zoons die zijn prima sportlaar geworden... maar zijn hun vaders er dan ook in geslaagd om een goed mens van hun zoons te maken. Nou, wil ik je dit wel vertellen, Zorotes? Dat je erg voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Je spreekt veel te makkelijk kwaad van mannen die algemeen beschouwd worden als uh, grote geesten. Dat soort praat wordt hier de steden niet erg op prijs gesteld, om het zachtjes uit te drukken. Als je daarmee <in> doorgaat, dan kun je nog duur komen te staan. Voor mij is er in elk geval reden genoeg om niet langer mee te doen met dit gesprek. Wij spreken elkaar nog wel. Luister is toch ook een kunde <sweird> aan Oh. Nou. Meletus, is het voor jou belangrijk dat de jeugd zo goed mogelijk opgroeit? Stel mij de vraag: wat voor mij belangrijk is dat de jeugd zo goed, goed mogelijk opgroeit? Ik kan je kort en krachtig staan, ja, dat is het. Ik, ik versta het niet. Is het voor jou belangrijk dat de jeugd zo goed mogelijk opgroeit? Ja, dat is het. En wie zorgt daar dan voor? Jij moet dat weten, want jij vindt het belangrijk. De man die ze misleid heb je aangewezen. Wie maakt de jeugd beter? Is het feit dat je zwijgt niet een bewijs van een veronderstelling? Dat je er nooit iets om hebt gegeven wat er met de jeugd gebeurt? Wat een aantijgingen durf jij te uiten, maar mijn antwoord is kort en krachtig. Het zijn de wetten. Wie, vroeg ik, niet wat? Iemand die die wetten kent dus. Nou, deze mensen bijvoorbeeld hier, de rechters... Deze mensen hier, de rechters. De rechters kunnen de jeugd opvoeden. Allemaal? Ja. Of enkele van deze mensen? Ja, allemaal. En hoe ziet het dan met de raadslieden? Met al die andere Atheners die hier aanwezig zijn. Hebben die een slechte invloed op de jeugd, zoals ik? Of een goede, zoals de rechters? Dat is duidelijk, zoals de rechters. Goede. Ah, de Atheense jeugd Boft. Iedereen maakt ze weten, alleen ik misleid ze. Ja, zeker. Jij misleidt onze jeugd, ja. Dat is mijn aanklacht. Ik bederf de jeugd doordat ik ze leer niet in onze goden te geloven... ...en door ze in te wijden in een vreemde godsdienst. Ik beweer dat jij een godlogenaar bent. Ik beweer dat je een godlogenaar bent. Wat gaat er in deze man om, Athemus? Worden we met z'n allen op de proef gesteld? Houdt hij een geintje met ons uit? Kan iemand serieus zijn die beweert dat Socrates zich schuldig maakt aan godenlogening door in goden te geloven? Is er iemand die gelooft in menselijke zaken, maar niet in mensen? In paardenrennen, maar niet in paarden? In fluitmuziek, maar niet in fluitspelers? Is er iemand die gelooft in geestelijke zaken, maar niet in hogere wezens? Geloof me, Letis, of geloof hem niet... Spreek mij vrij of spreek me niet vrij, maar mijn gedrag zal niet veranderen, al moest ik er. Ik weet niet hoe vaak voor dood gaan. Dood u mij, dan ben niet ik het slachtoffer, maar u bent zelf het slachtoffer. U denkt mij misschien een ramp te bezorgen door me ter dood te veroordelen. Of door me te verbannen of van mijn burgerrechten te beroven, maar zo is het niet. Wat ik als een ramp beschouw, en niet voor mij, maar voor deze stad... Wat ik als een ramp beschouw, dat is het wederrechtelijke van een veroordeling als deze. Ik verdedig niet mezelf. Ik verdedig u. U vergrijpt zich aan een godsgeschenk. Ik ben als een horsel die op de nek van een groot, mooi paard is gezet om het een prikkel te geven... En als u mij doodt, dan kunt u doorslapen. Net zoals dat luie paard. Uw leven lang. Tenzij de God zo goed is om u een ander steekbeest op uw vatsige nek te zetten. Wat moet ik leiden of betalen omdat ik geen rust kende in mijn leven? Omdat ik me niets aantrok van dat waar de meeste mensen zich zo druk over maken, Geld. En goed, en baantjes, politieke ambities, klikvorming en gekonkel. Omdat ik mezelf niet wilde compromitteren, Omdat ik niet de weg wilde bewandelen die voor u en mij van geen enkel nut kon zijn. Omdat ik dacht er beter aan te doen mensen te overreden zich om zedelijke en geestelijke ontwikkeling te bekommeren omdat ik mij om de staat zelf bekommerde en niet om de politiek. Wat verdient iemand als ik? Wat past iemand die arm is en al zijn tijd benut om u wakker te houden? Zo iemand verdient niet minder dan een staatspensioen. Iedere wel weldoener. Zelfs een winnaar bij de Olympische Spelen, en wat doet die nou eigenlijk voor de stad, krijgt een staatspensioen. Mijn tegeneis luidt dan ook. Socrates wordt tot het eind van zijn leven van staatswegen onderhouden. Misschien denkt u dat ik veroordeeld ben doordat ik de juiste woorden niet kon vinden om vrijgesproken te worden als ik daarvoor al alles had willen doen en zeggen. Maar zo is het niet. Ik ga liever dood... na een dergelijke verdediging... dan dat ik blijf leven... na gejammer en gesmeek. Ook in het gevecht is het vaak zo... dat je de dood kunt ontkomen... door je wapens weg te gooien... en om genade te smeken. Maar het gaat er in het leven niet om... om de dood te ontkomen. Het gaat erom... De laagheid te vermijden. En zo scheiden we dan. Ik, door u veroordeeld tot de dood, mijn aanklagers, door zichzelf gedoemd tot laagheid. Uh, misschien dat zijn volgelingen wel eens datgene wat Socrates nog in een, een hele filosofische zin aan ons gepresenteerd heeft. als de waarheid over het, goed, het goede en het foute, over de liefde, over het leven en de dood. dat het door zijn volgelingen door zijn wel eens tot een politiek programma... zou kunnen worden gemaakt. En uh, dan zitten we gelijk, denk ik, in de problemen. Want onze democratie is een democratie van, uh, van de stad. is een democratie waarin de burgers ieder hun eigen rol kunnen spelen. We leven niet meer in het platteland. We leven niet meer uh, in een aristocratische samenleving... waarin iedereen vaste rollen heeft. Nee. De stad is een bewegelijke samenleving waarin iedereen nieuwe rollen moet kunnen ontwikkelen binnen de orde... zoals wij die vastgesteld hebben. Binnen de afspraken die we gemaakt hebben in onze democratie. Ik vrees dat de, de epigonen, zou ik willen zeggen, van, van Socrates... daar wel eens iets tegenover zou willen kunnen plaatsen. Namelijk de politieke waarheid in absolute zin. En die politieke waarheid is in strijd met... je zou kunnen zeggen de relatieve waarheid die onze democratie nu helemaal is. En wanneer zij wat de goden verhoeden het voortzeg het kunnen krijgen in onze stad... dan vrees ik dat het slecht zal aflopen met de vrijheid van onze burgers. Tot zover een compilatie van Socrates' laatste gesprekken... en het proces dat vorige week tegen hem werd gevoerd. We hebben inmiddels verbinding met de gevangenis... waar onze verslaggevers Simias en Sebes met Socrates in gesprek zijn... De verbinding is voor ons nog eenzijdig. Dat wil zeggen dat wij niet vanuit de studio contact kunnen hebben met Socrates. Maar laten we meeluisteren met hun gesprek. De man die het gif straks moet geven zegt dat je niet te veel moet praten als je je opwint. Heb je dadelijk drie bekers nodig? Nou, laten we dan drie bekers klaarmaken. Kijk, een filosoof is een leven lang bezig met zijn dood. Nou, dan zou het natuurlijk een mal wezen om je te ergeren als het je tijd is, nietwaar? Mm -hmm. Men zegt van filosofen wel dat het halve doden zijn. De massa beseft helemaal niet in welke zin een filosoof met de dood bezig is. En in welke zin hij de dood verdient, Symias. Laten we er maar zo over praten. Een passend onderwerp, denk ik zo. Kijk, kunnen we uitgaan van de stelling dat de dood niets anders is dan de scheiding van ziel en lichaam? Zeker, zeker. Het moet een wijsgeer zich druk maken om eten en drinken, allerminst. Op de liefde? Helemaal niet. Uh, om kleren, schoenen, andere dingen die met het lichaam te maken hebben? Daar geeft de wijsgeer toch niets om? Zo'n man wil loskomen van alles lichamelijke. De wijsgeer geeft alleen om de ziel. En om werkelijk inzicht te bereiken is horen en zien niet toereikend. Zintuiglijke waarnemingen zijn onnauwkeurig en zijn onbetrouwbaar. Is het niet zo dat alleen denken de diepste werkelijkheid kan onthullen? Nou, absoluut, natuurlijk. Je geeft het antwoord al op je eigen vraag, Sirius. Voor denken moet je niet gestoord worden door je zintuigen, niet gestoord worden door pijn of genot. Een wijsgerige ziel die voor te is. Vandaar dat filosofen zeggen, zolang we ons lichaam hebben, zullen we nooit die absolute waarheid vinden. Het lichaam leidt onder behoeftes en leidt onder ziektes. Het lichaam van ons lastig, met begeerte en met lust en angst en fantasie, beuzelarijen, politiek, oorlog en de zucht naar geld en macht. Het is het stof dat meer stof wil. De begeerte die onze lichamelijkheid met zich meebrengt, die is het die ons, die ons maakt tot onze eigen slaaf. En daarom moeten we ons van het lichaam ontdoen en de dingen met de ziel in ogen schouw nemen. Want als het lichaam verstorven is, pas dan kan inzicht ons deel zijn. En zo even dan ergere nu het uur gekomen is om het lichaam te veranderen. Ja, maar Socrates, de, de meeste mensen denken anders over de ziel. Die denken dat op het moment dat de ziel zich van het lichaam scheidt, dat die dan vervliegt als rook en nergens meer is. Oh, oh. Wie overtuigt ons nou van het mooie vooruitzicht dat de ziel na de dood nog ergens zou bestaan? Als we konden aantonen dat levenden uit doden ontstaan, hè, zoals de Orfische Leer ons dat euh, wil doen geloven, als we dat zouden kunnen aantonen, dan was het bewijs eenvoudig. Dan moeten de zielen van de overledene die moeten wel in de hades verblijven. En dan keren ze dus terug. Ja, maar hoe toon je dat gaat? Nou, we doen een poging. Kijk, iets dat groot wordt, moet noodzakelijk uit klein ontstaan. Mm -hmm. ja. Sterk kan alleen ontstaan uit zwak. Snel uit langzaam, slecht uit goed, eerlijk uit oneerlijk. En andersom, vanzelfsprekend. Tegendelen ontstaan dus uit elkaar. Zoals ook slapen en waken uit elkaar ontstaan en inslapen en wakker worden en nu zijn leven en dood ook elkaars tegendelen ligt het dus niet voor de hand dat ook die tegendelen uit elkaar ontstaan hè? zoals je inslapen en ontwaken zou je dan sterven hebben en herboren worden veronderstel maar dat het anders was geen, geen kringloop maar een rechte lijn wat zou er nou gebeuren dan zou alles uiteindelijk in dezelfde toestand raken en daarmee ophouden te ontstaan. Als iedereen viel en niemand heeft weer wakker, dan lag er een tijdje alles te slapen. Als het leven niet uit de dood zou ontstaan en het sterft, dan raakt het leven opgebruikt. Herboren worden bestaat dus, Simees. We kunnen niets anders doen dan toegeven dat het leven uit de dood ontstaat... En dat de ziel van de levende na de dood van het lichaam dus voor het leven. Heb ik je, je overtuigd, Sabus? Ja, het klinkt. Het klinkt overtuigend zo. Is, maar je verklaring is zo simpel dat ik juist daardoor niet helemaal overtuigd ben. Nou, dat is op zichzelf een hele gezonde aangehaald, Sabus. Kijk, de vraag die we ons stellen komt hierop neer: is de ziel onsterfelijk? Nou, laten we die vraag nou eens van de andere kant benaderen, om te beginnen. Uh vallen samengestelde dingen eerder uit één dan enkelvoudige. Ja, dat, dat lijkt me wel, ja. zijn onveranderlijke dingen dan niet hoogstwaarschijnlijk enkelvoudig... en veranderlijke dingen samengesteld? Dat zou je wel denken, ja. Goed. De absolute werkelijkheid, hè? De, echt die absolute werkelijkheid... de abstractie van het goede en het schone, is dat veranderlijk? Ja, we noemen het nou juist absoluut, omdat het constant is, niet beïnvloedbaar en dus onveranderlijk. En juist. Maar het concrete schone, dat is de betiteling schoon alleen ontleent aan de schoon, het concrete is veranderlijk. Ja, dat kan je aanraken en dus beïnvloeden. Aha. Abstracties zijn alleen verstandelijk te vatten, die blijven onzichtbaar voor het oog. Nou, dat is volkomen juist, ja. ja. Zou je zo ver mogen gaan, Socrates, om te stellen dat het onzichtbare constant is en het zichtbare aan verandering onderheden. lijkt mij een hele zinnige hypothese, C.B.S. Uh, laten we ons daar even verder denken. Wij zijn allemaal deels lichaam, deels ziel. Uh, uh, het lichaam zichtbaar, de ziel onzichtbaar. Nou kijk eens, jij begint nu ook al het antwoord op je eigen vragen te geven, C.B.S. Jullie redden het best onder mij. Nee, want we zijn er nog lang niet zo ondertussen. Nou goed, dan gaan we gaan verder. Hebben we niet gezegd dat... Als de ziel zich van het lichaam bedient, van de zintuigen, dat die ziel dan onbetrouwbare in informatie krijgt en in verwarring raakt. Ja, dat heb ik gezegd. Maar als de ziel dan los van het lichaam op zoek gaat, dan richt ze zich op het Absolute, op het zuiveren, op het Onsterfelijke. En wat ze op die manier ervaart, dat noemen we dan nou inzicht. Ja, zeker. En zou dat niet zo zijn, het sepes, dat de ziel. Uh, dat de ziel het meeste gelijkenis vertoont met het onsterfelijke, het enkelvoudige, het ontbindbare, het onvergankelijke, het constante, nou gaan we door. En dat het lichaam, maar juist het meest aardse, is, sterfelijk samengesteld en dus vergankelijk, inconstante. Ja, maar ze hebben weer hetzelfde, want ook deze benadering klinkt weer overtuigend. Ja, nou, goed, ik ga er nog even op door. De verbinding is verbroken, dames en heren. U begrijpt, we hebben geen legale, professionele verbinding kunnen installeren... maar de techniek doet uiteraard alles om de verbinding zo snel mogelijk weer te herstellen. Ik vertelde u al dat vrienden van Socrates ook in de afgelopen tijd opnamen hebben gemaakt... van gesprekken die zij met Socrates voerden in zijn cel. Laten we, zolang we geen verbinding hebben, naar een van die opnamen luisteren. Jullie weten, en je zult het straks ook zien... dat wanneer een mens sterft, het zichtbare deel... datgene wat we dan lijk noemen... dat dat niet meteen vergaat. Het houdt nog een tijdje stand. En dat heeft te maken met de conditie van het lijk... met het weer, met het seizoen. En als het gemummificeerd is, zoals dat in Egypte gebeurt... dan blijft het zelfs heel erg lang goed. En pezen en botten, die vergaan bijna helemaal nooit. Nou, zou dan de ziel wel direct na de dood uit elkaar geblazen worden en vernietigd worden, zoals ze wel beweren. Ik geloof dat niet. Als de ziel zuiver is, en zuiver doordat ze zich uh, tijdens het leven op zichzelf heeft gericht, en dat natuurlijk door het beoefenen van filosofie, is het dan niet veel aannemelijker dat die ziel juist datgene opzoekt waar ze tijdens het leven zo naar heeft gestreefd? Het. Het onzichtbare, het goddelijke, het onsterfelijke, om daar gelukkig te zijn. En om verlost te zijn van dwaling, van, van domheid, van angst, begeertes... en al die andere menselijke tekortkomingen. En om te verkeren in het gezelschap van de goden. Is dat niet aannemelijk, Simeas? Nou, ik ga nog verder. Wat ik net zei, dat geldt voor de reine ziel... Maar wat gebeurt er nou met een onreine ziel? En onrein omdat ze alleen bezig was met het tastbare, Met eten en drinken en seksueel genot. Onrein ook omdat ze zich verhield van wat onzichtbaar is... en wat alleen maar toegankelijk is voor filosofisch denken. Nou, Zo'n onreine ziel, altijd aangetrokken door de zichtbare wereld... ...wordt ook zelf zichtbaar en begint uit angst voor het onzichtbare... ...rond te waren bij zerken, bij graven als een, soort, als een soort schim, als een soort spookgestalte. Nou, dat zijn de zielen van hen die slecht geleefd hebben. En die dwalen zo rond tot ze weer in het lichaam worden opgesloten. Volgende vraag. In wat voor een lichaam? Nou, wie vraatzuchtig, destructief, drankzuchtig was... die komt terecht in het lijf van een ezel. En oneerlijke, heerszuchtige, roofzuchtige mensen... daarvan komt de ziel in een wolf terecht. Of in een wolfvogel natuurlijk. En wie zijn dan nog de betrekkelijk gelukkigste? Dat zijn zij die zich uit gewoonte of aangeleerd doet er niet toe maar in ieder geval zonder enige filosofische gedachten, keurig hebben gehouden aan de burgerlijke deugden. Hun ziel, die keer terug in een, in een sociale diersoort, bijen, wespen, mieren, en in het allergunstigste geval, opnieuw in een keurig en fatsoenlijk mens. Maar alleen de filosoof, die belandt in het geslacht van de golen. En daarom onthouden filosofen zich van begeertes. En zijn filosofen niet bang voor verlies of voor armoede en zoeken zich in eer. Omdat men niet moet handelen tegen de loutering in. En die loutering die wordt nu juist bewerkstelligd door de filosofie. En de ziel van hem die zich niet met filosofie bezighoudt. Die ziel die zit gevangen in het lichaam. Die ziel bekijkt de dingen als het ware door de tralies van een kerken. In plaats van vrij en ongebonden. En de wijsbegeerte die heeft ontdekt dat het slimme van die kerken hieruit bestaat. Dat die andere begeerte, de, de lust zal ik maar zeggen. Die andere begeerte maakt de gevangenen tot zijn eigen cipier. Door elk genot. En elke... Pijn wordt de ziel als het ware aan het lichaam vastge, vastgenageld. En het is de taak van de filosofie om de ziel te bevrijden. En zich bevrijdend zal de ziel zich dan afwenden van genot en van pijn. En die ziel die zal zich voeden met het, met het ware, met het goddelijke. Die ziel kan niet vergaan. Een opname die eerder deze week werd gemaakt in de cel waar Socrates wacht op de gifbeker. De directe verbinding met de gevangenis is hersteld, we schakelen snel over. Het voortbestaan van de ziel. Een goed gestemde lier klinkt harmonieus. Maar die lier zelf, de snaren, het hout, dat is materie. Dat is vergankelijk. Als je die snaren doorsnijdt, kan je vanuit jouw redenering zeggen dat die harmonie nog steeds bestaat. Zelfs als die lier helemaal vergaan is, is er volgens jou met die harmonie nog steeds niets aan de hand. En het lichaam is als die lier. Onze ziel is die harmonie. Volgens mij is de harmonie verdwenen, weg, vergaan, als er niets is om die harmonie mee te laten horen. Eigenlijk vergaat de ziel eerst, terwijl het lichaam nog een tijd als lijk bestaat. Niet slecht, niet slecht, niet slecht. Eh... Uh, nou... Ik geef eerst een woord naar Seemes. Wat heb jij voor, voor tegenwerking? Uh, daar heb ik een beeld voor nodig. Uh -huh. Jouw bewijsvoering komt namelijk op het volgende neer, Socrates. Stel, jij komt mij vertellen dat de oude wever is gestorven. Ja. Maar zeg je, de man is niet vergaan, want hier heb ik zijn mantel en die is nog gaaf. <lacht> Als ik dan tegenwerp dat dat een rare gedachtegang is, dan vraag jij op die welbekende wijze. Wat is duurzamer, de mens of de mantel? Yes. dan moet ik, hoewel ik jouw volgende zet al vermoed, antwoorden, de mens. En dan zeg jij natuurlijk, als het minst duurzame nog gaaf is, dan moet het meest duurzame, namelijk de man, wel helemaal ongedeerd zijn. Het spijt me, maar ik vind dat onzin. Die wever heeft heel wat mantels geweven en versleten in zijn leven, en alleen in de laatste heeft hem overleefd. Ik denk dat dat ook op de verhouding ziel-lichaam van toepassing is. De ziel verslijt vele lichamen. Maar uiteindelijk met het laatste lichaam vergaat ze. Ik geloof wel dat de ziel voor onze geboorte bestaat. En dat na de dood sommige zielen voortbestaan en meermalen geboren worden. Maar tenslotte zal de ziel uitgeput raken en in een van die overlijdens vernietigd worden. Iedereen die sterft moet er rekening mee houden dat zijn ziel deze keer wel geheel en al vergaat bij de ontbinding van zijn lichaam. Dat is mijn idee. Sirius. De ziel is de harmonie, zeg jij. De harmonie tussen de spanningen in het lichaam. Maar tegelijkertijd ben je dat die harmonie er al was voordat de elementen bestonden waaruit je samengesteld. Mm, ik geloof niet dat ik dat beweerd heb. Je bent het met me eens dat de ziel bestaat voordat ze in een mens het menselijk lichaam komt. Maar je zegt ook oh, dat de ziel is hier samengesteld uit spanningen die nog niet bestaan. Je dus zegt het eerste dat bestaat is de materie, de lier, de ongesteld nog. Daarna ontstaat harmonie. En die gaat dus ook het eerste vloer. Ja. ja. Nou, dat leidt maar een gedachte gaan over harmonie, waarin de harmonie zelf zoek is. Kijk, harmonie kan min of meer perfect zijn, en dat heeft te maken met het feit of de lier matig. Of goed of uitstekend is gesteld. Maar kan de ziel van de een meer ziel zijn dan de ziel van de ander? Nee, je hebt gelijk. Nou. Harmonie kent gradaties en de ziel niet. Dus we kunnen die, die twee dingen gewoon niet dezelfde doen? Nou, dan gaat jouw vergelijking tussen leren. en lichaam dus niet op. Nou, nu Ceres. Ceres die zegt dat een filosoof ongelijk heeft als hij goed gemutst op weg gaat naar hierna was omdat de ziel weliswaar degelijk is, met een lang en druk bestaan, maar niet onsterfelijk. Hm? Het feit juist dat ze in het menselijk lichaam kwam, is voor haar al het begin van de ondergang. Een mens moet bang zijn voor de dood, zolang hij niet zeker weet of zijn ziel onsterfelijk is. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Nou, dat is geen kleinigheid, CNS. Het probleem is het probleem van het ontstaan en het vergaan van de dingen. Ik heb er een hele leven mee geworsteld en ik wil jullie wel iets vertellen over de ontwikkeling die mijn gedachten op dat punt hebben doorgemaakt. Juist omdat ik aan de hand daarvan misschien iets duidelijk kan maken over de onvergankelijkheid van de ziel. Kijk, euh, toen ik jong was hield ik van natuurwetenschappen, want daarmee dacht ik te weten te komen waarom iets ontstaat, waarom iets vergaat, waarom iets bestaat. Mm -hmm. Dus vragen als, kan het waar zijn dat door een gistingsproces onder invloed van warmte en kou er leven ontstaat? Is het door het bloed dat we kunnen denken, of door lucht, of door vuur? Yeah. Of zijn het de hersenen die onze zintuigelijke waarnemingen omzetten in herinneringen en denkbeelden? Maar tenslotte kwam ik toch tot de overtuiging dat ik geen aanleg had voor die natuurlijke schade. Nee, ja, want in plaats van antwoorden kreeg ik steeds weer vragen. 1 e plus 1 is 2. Maar welke van die twee enen is er dan een 2 geworden? De eerste of de tweede? Ja. Ja, moeilijk. Het samenvoegen van twee enen levert een 2 op. Maar het splitsen van een 1 ook. Ja. Twee tegenovergestelde oorzaken met één en hetzelfde gevolg. Nou, ik kon met die benadering geen genoegen nemen. Toen leerde ik de theorieën van Alex Sagrobas kennen, ja. en daar heb ik ontzettend veel van verwacht, maar ook dat moet ik bekennen, viel bitter tegen. Hij zou dan, nou, in mijn geval, beweren dat de oorzaak van het feit dat ik hier zit gelegen is in de Benen van Socrates en hoe die benen door zijn pezen in een bepaalde stand bij elkaar worden gehouden. Terwijl de werkelijke oorzaak natuurlijk is dat de Atheners willen dat hij straks de gifbergen en dat ik me daarmee heb neergelegd en niet wat makkelijk had gekund met die zak met beenderen en pezen op de vlucht Ik zit niet. Nee, ja. ja, natuurlijk. Die theorie van de sagen was, ik gaat daar niet zo. Dan wordt het moeilijk? En dat lukte me inderdaad niet om. Uh, om een leermeester te vinden die vraagstukken. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb een eigen methode in elkaar geknutseld. Nou, en zoals jullie weten, vertrouw ik mijn zintuigen niet. Dus ik heb mijn toevlucht genomen tot hypotheses. Ik zoek de sterkste hypothese, die beschouw ik als waar, en wat er niet mee klopt als onwaar. Nu de praktijk van die methode. Uh, als jullie bereid zijn de hypothese te aanvaarden... dat er zoiets bestaat als de schoonheid, de goedheid... kortom, abstracties van alles wat we kennen... Mm. dan neem ik het op me om de onsterfelijkheid van de ziel te bevrijzen. Nou, Over die hypothese is we het al eens, dus gaan we doen. Okay. Als iets dus op de een of andere manier schoon is dan komt dat doordat het deel heeft aan die abstractie, aan de schoonheid. Mm -hmm. Ja, akkoord. akkoord. Als iemand als oorzaak van zichtbare schoonheid en nou, de proppen komt... met eh, mooie kleuren, vorm, dat soort dingen, daar heb ik niks aan. Sterker nog, daar dat ben ik alleen in vervangen. Voor mij is het de aanwezigheid van die abstractie, de schoonheid... De schoonheid. Ja. Hoe die er ook in gekomen is, dat iets mooi maakt. En op dezelfde manier zijn grote dingen groot door grote, kleine dingen klein door kleinheid. Als iemand een hoofd groter is dan een ander, dan komt het niet door het hoofd, maar dan komt het door de grote. Yes. Ja. Is er de oorzaak van dat tien meer is dan acht, of is veelheid daar de oorzaak van? Is samenvoegen dan als splitsing er de oorzaak van dat die één en twee wordt? Of zou je eerder zeggen, uitgaande van, van onze hypothese... Er is geen enkele andere oorzaak dat iets tot iets anders wordt, dan dat dat iets deel gaat hebben in de abstractie van het andere. Hoe bedoel je ja? ja, ja. Ik heb het uit. Er is geen andere oorzaak van het twee worden dan het deel hebben aan de tweeheid. Zolang iets deel heeft aan de eenheid, kan het geen twee zijn. Sinias, die is groot vergeleken met mij. Maar Sinjas is klein vergeleken met Ceres. Als je nu Sinias alleen ziet, dan kan je niet van hem zeggen dat hij groot en klein tegelijk is. Iets dat een duidelijk kenmerk bezit, zal niet het tegenovergestelde kenmerk kunnen aannemen zonder zijn eigen kenmerk te verliezen. Sneeuw zal nooit warmte toelaten en toch sneeuw blijven. Iets warms kan niet koud worden zonder warmte te verliezen. Maar hadden we niet juist gezegd dat tegengestelde uit elkaar ontstaan, zo het is? Ja. Warmte uit koude, slapen uit waken, leven uit dood. Met alle respect, maar begin je niet jezelf ontzettend tegen te staan? Dat is heel goed dat je ons daar nu aan herinnert. Kijk, tegengestelde kunnen uit elkaar ontstaan via, via een tussenfase. Hè? Dus ook zo uh, inslapen, tussen slapen en tussen slapen en waken of sterven of afkoelen of groeien. Maar echte tegengestelde kunnen nooit het ene en het ander tegelijk zijn. No. Ik ga nog even terug naar die getallen. Even zal nooit oneven worden en tegelijkertijd even blijven. Dat is duidelijk. Ja? Huh? Nou, let op. Blijkbaar zijn die tegengestelde abstracties niet het enige dat elkaar aansluit. Op alle dingen die zonder direct aan elkaar tegengesteld zijn, die tegengestelde abstracties als het ware in zich hebben, die doen dat ook. Voorbeeld: Drie zal eerder vergaan dan door je te berusten even te worden en toch drie te blijven. Moeilijk, maar waar. Ja. Evenzo zal er twee eerder vergaan dan door je toe te stellen twee te blijven en tegelijkertijd oneven te worden. Hm. En toch is 2 niet het tegenovergestelde van 3. Maar ze hebben de abstractie even en oneven in zich en dat maakt ze onverzoenlijk. Kijk, we zijn er bijna. Als ik vraag: hoe wordt iets warm?, dan kan je die vraag beantwoorden door op de abstractie te wijzen. Door warmte zeg je dan. Maar je kunt ook concreter antwoorden, namelijk. Iets wordt warm door vuur, of door wrijving. En zo kan je zeggen dat het getal oneven wordt, door onevenheid, maar je kan ook zeggen dat het komt door het getal 1. Wat maakt door zijn aanwezigheid dat een lichaam leeft? En dan niet antwoorden met afstandsje leven, maar concreter. Nee, nou dan de ziel. Waar de ziel bezit van neemt, daar is leven. Het en leven is het tegengestelde van dood. En de ziel zal, net als het getal 2 of het getal 3, nooit ontvankelijk zijn voor het tegendeel van haar essentie. Nooit, inderdaad. Ja. Hoe noemden we dat wat niet ontvankelijk is voor de abstractie? Even. Oneven. Dus niet ontvankelijk voor de abstractie dood. Onsterfelijk. De ziel is dus niet ontvankelijk voor de dood. Mm -hmm. En zal dus nooit dood zijn. Mm -hmm. Zoals 3 nooit even zal zijn en sneeuw nooit warm zal zijn. De ziel is ons tevreden. Ik yeah. heb je overtuigd, zo dat is. Ja, ik weet het niet. <coughs> ik heb geen enkele reden te twijfelen, maar het onderwerp is zo belangrijk. En mijn vertrouwen in het menselijk denken is zo gering <coughs> dat daar toch een zeker van te houden blijft. Ja. ja. Op zo. Echt zin, Jans. In onze eerste kothese... dat de ziel onvernietigbaar is. En dat op het ogenblik dat de dood straks intreedt, dat het sterfelijke sterft en dat het onsterfelijke ongediert en onontastbaar is. Zoals u hoort, dames en heren, is de kwaliteit van de verbinding die we met de gevangenis hebben verre van optimaal. Onder normale omstandigheden zouden we u met zo'n gestoord signaal niet lastig vallen... maar in deze situatie, zo kort voor middernacht... het moment waarop Socrates de gifbeker moet hebben leeggedronken... lijkt het ons beter geen band meer te starten met archiefmateriaal... of vanuit de studio al te veel over het geluid uit de gevangenis heen te praten. Wat op dit moment de actuele situatie is in de gevangenis, weten we niet... We weten niet of de man met de gifbeker al geweest is. Of Socrates al gedronken heeft. We weten niet of hij nog volledig bij kennis is. Het lijkt ons het beste u zonder verder commentaar te laten luisteren naar de geluiden, hoe onduidelijk die af en toe ook mogen zijn uit de gevangenis. vragen, dan zou ik het je precies kunnen vertellen. Maar ik heb er wel zomaar gedachten over. Neem die maar voor wat ze waard zijn. Kijk, om te beginnen geloof ik niet dat de aarde, zoals de natuurwetenschappen beweren, lucht nodig heeft of een andere dragende kracht om op de plaats te blijven. De aarde is in evenwicht, want het is het middelpunt van een op zich evenwichtig heelal. En de aarde is wel groter dan we denken... Wij wonen er maar een heel klein stukje van. Hier om onze zee zitten we als kikkers op een poel. Maar ergens anders wonen massa's andere mensen in andere laagtes waar water is en lucht is en licht. Ja, wij wonen ook in de laagte. We denken wel dat we op de top van de wereld wonen. Maar die top, die werkelijke aarde, die is net zo ver van ons vandaan als, als, als schoonheid van iets moois is voorbij we leven als iemand die op de bodem van de zee woont, die het wateroppervlakte aanziet voor de hemel en van de rest van de wereld geen idee heeft dat wat wij boven ons zien, dat noemen we de hemel, maar als we vleugels hadden, dan zouden we kunnen zien dat daarachter de ware hemel is en daarin de werkelijke aarde. Kijk, okay. van Gemaakt uit twaalf kleurde stipulieren. waar de vier grootste rivieren met kokend geweld in samenstromen. De grootste van die rivieren, die in een cirkel om de buitenkant van de aarde stroomt... die grootste draagt de Oceanus. En die tegenovergestelde richting stroomt de Ageron... en die mondt uit in het Agerusisch Meer. En daar komen de zielen van de overledenen samen. Dan is er nog een troebel en slijkerige rivier... De Piri-Vlegeton, waarin lavastromen ontborrelen. Maar ja, de vierde rivier, die stroomt door een streek van blauwe En dat is de stiks, de stroom van de vee -klachten. En de plaats waar de afgestorvenen worden gevonden. blijf gegund in de heuvels van die werkelijke aarde waar ik het net over had. En zij... Zij die door de filosofie voldoende zijn gereinigd... die leven... Uh, die leven... lichaamsloos... In, in een woonplaats zo mooi dat ik de tijd van leven niet meer heb... om die schoonheid te beschrijven. Tja, nou ja, dat het precies zo in elkaar zit, dat zal natuurlijk geen verstandelijke mens beweren. Maar aangezien we aangetoond hebben dat de ziel onsterfelijk is, zal het toch niet veel anders zijn. En ook jullie tijd komt, Sinias, Cebes. Zoals het nu mijn tijd is om een bad te doen. Dat bespaart de vrouwen de moeite om een lijf te wassen. Mijn noodlot, zouden zou de Heb je ons nog iets te zeggen, Socrates? Of misschien iets op te dragen? Ja. Daar daarmee bewijs iedereen in het dienst. We zullen ons best doen, en eh, bijvoorbeeld de begrafenis. is Als je het met mensen te pakken krijgt, dan kan je er maar niet van overtuigen dat ik de echte Socrates ben. En dat die echte Socrates straks op reis is naar B. is is met en En dat zoals is. Socrates, de zon is nog niet onder. Ik heb gehoord van mannen die het geeft pas lang na zonsondergang dronken die eerst nog lekker aten of zelfs vrijden met degene van wie ze hielden. Er is tijd. We hebben geen haast. Die mensen die dachten erbij te winnen. Maar het enige wat ik bereik met uitstel... dat is dat ik me in mijn eigen ogen belachelijk maak. Kom, werk de loop van de dingen niet tegen. Aha. Wat moet ik doen? Tot het zwaarder is, dan gaat liggen. En het werk van zeggen. Als uw mm -hmm. en wat zou je ervan zeggen als ze wat claimden van deze drank, ter ere van iemand? Dit is precies genoeg, zorgwekkend. Ik begrijp het, maar ik heb niet veel nodig, en een offer aan de goden op het reis naar daar. Voor spoedig verloopt, dat is wel nodig. Zo, dat is een bank dat ik moet huilen. Niet eens om jou, maar om, om mezelf. Juist daarom wilde ik mijn vrouw en kinderen er niet bij hebben. Wees maar rustig. We zijn als kreepjes nog een Haan schuldig. Vergeet het niet. Dat zal gebeuren, zo, het is. Heb je ons nog iets anders? De verbinding is weer verbroken. Dames en heren, we moeten aannemen dat we... de laatste woorden van Socrates gehoord hebben. Of niet zullen we horen. We zijn, als Kleepjes, nog een Haan schuldig. Vergeet dat niet. Dat is het laatste dat we van deze man hoorden... Waarschijnlijk wilde Socrates dat zijn vrienden nog een haam offeren... om de genezing te bevorderen van Plato. Een van Socrates' beste vrienden... die er deze tijd niet bij is geweest door ziekte. Ik zal mij niet wagen aan een necrologie. Daar is bovendien de tijd niet meer voor. Dit moet dan het einde zijn van een bijzondere uitzending... Een uitzending over het einde van een bijzondere man. Een man die door de meerderheid van zijn medeburgers werd doodgewenst. Goedenavond. Voorspel op herhaling. Dat was het uh, laatste deel uit een serie van uh, vier. Uh, de serie Socrates, gemaakt door uh, regisseur Peter tenuil. Um, nou, eens even kijken. Straks het uh, NOS-journaal van uh, vijf uur. En dan nog één uur. Ja, een uh, uurtje dat ons rest in uh, de Nacht van het Goede Leven. En wat komt er dan langs? Tracktracers... Over oude popmuziek, Simon Karmicholt leest voor. F. Stadik vertelt. Marjolein Heemstra doet een column En uh, popkenner Rex van Beuningen dreigt ook met langskomen. Tot zo.